Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for the <tie> <tie> Nachtvluchten. Zora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Met een zinderende radionacht in het goede gezelschap van tafelheer Maarten Peters. En een keur aan gasten van Welleer. We hebben ook een grabbeltonnetje met reacties van gasten uit het verleden. En laten we daar dit uur maar eens even mee beginnen. Maarten Peters, ik zie dat jouw microfoon nu aanstaat. Ja. Dus maak even melding van je aanwezigheid. Ik ben er. Je bent er. Sterker nog, je gaat dit uur ook een muzikale bijdrage leveren. Ja. Live. Ja, ik ga, ik, ik ga jullie een splinternieuw liedje aanbieden. Oké. Okay. dat er eigenlijk over gaat, want nou, ja, nou word ik steeds fitter. Ik word de laatste jaar gewoon altijd om deze tijd wakker. Dus uh, ja, een paar weken geleden. Nee, eigenlijk afgelopen week. Toen dacht ik, ik ga dan maar weer werken. En toen heb ik dit liedje geschreven voor de nieuwe Tour van Margriet. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. We gaan ja. eerst even die grabbel, uh, Tom, Deze? doen. Ja, die staat achter jou. Je mag hem even omschrijven. Hij is ja, gemaakt dat door co-pilot Barbara Ik stond in Adler. Nederland op, een foto. Ja. <laughs> het, uh, ja, het is. Oh, maar hij is wel een beetje zwaar. Inderdaad, daar staat een foto op van, uh, van Barbara en mij. Een lange tijd geleden gemaakt door mijn vader, die er inmiddels trouwens niet meer is. Hij heeft zijn laatste vlucht gevlogen. Ik maak de doos open. Inderdaad, met een foto van de beide dames van nachtvluchten erop. Tegenwoordig onder de vleugels van Max. En in die doos, ja, het eerste wat ik zie, Maarten, dat is gewoon een fles bubbels. Dus die geef ik even aan jou. Die kunnen we dan... Oh, maar er zit een brief bij. Oh, die ga ik meteen openmaken. Ja, dus we beginnen met een uh, fles bubbels. En uh, dan heeft Barbara dit uh, mooi dichtgebonden met een klein touwtje. Er hangt een brief om de bubbelfles heen. Die moet ik even losmaken, want hij zit vast met plakband. En ik moet hem natuurlijk niet verscheuren voordat ik hem heb opengeklapt. Daar komt hij. Geluk is als een vlinder. Hoe meer je erop jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten. Ga door met het maken van fantastische radio. Hopelijk nog vele jaren onder de vlag van Omroep Max. Proost van John. Dit moet wel John zijn van de helpdesk, maar ik weet het niet zeker. Ik kijk even. Ja, ik zie een duim omhoog gaan van Barbara Elbert. Proost John. We gaan straks ook nog even je prachtige drankje uit Praag proeven. Maar nu eerst Maarten. Een nummer wat je speciaal voor de tour geschreven hebt... Maar vooral ook omdat je midden in de nacht tegenwoordig om vijf uur wakker wordt? Ja, iets eerder al. Vier uur, half vijf. Heeft dat met de leeftijd te maken? Dat, dat vroeg jij? Ik weet het niet. Het is gewoon zo. Dus uh, en, ja, dan ga ik meestal blijven gewoon liggen of ik lees wat. En, uh, dan pitje, maar is, het, dus is maar... het een vorm van malen waardoor je wakker wordt? Of is, het is het ook wel af en toe, maar soms ook niet. Ik, word, uh, en ik heb ook al gedacht, is dat dan buiten iets? Gaat er iemand naar zijn werk of zo? Of uh, die Labrador die die te snurk, want... Die snurkt? Ja, en, ja, die ligt ook tussen ons in. Dus, uh, ja. Ligt die tussen jullie ja, ja, in? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar hoe zit het dan met, laten we zeggen... de fysieke liefde tussen jou en Margriet Eshuis? Als move. daar een hond... Uh... Dan moet ze even move. Ja, ja. En, uh, nee, dat gaat allemaal goed, hoor. Dat, gaat allemaal, dat loopt allemaal heel goed. Maar toen, ja, afgelopen week, toen was ik nog... Uh, toen dacht ik, god, ik wil nog een paar dingen schrijven... voor het nieuwe tour van Margriet. En toen, dat onderwerp hield me heel erg bezig, dat... Uh, ja, dat iemand tegen de ander zegt van god, ik wil eigenlijk dat je deze. Ik wil deze nacht dat je bij me bent. Niet voor de liefde. Ik, ik heb niet behoefte aan een, een, een lover. Maar ik heb gewoon iemand die even die spoken uit mijn hoofd. Uh, die me even door die nacht heen brengt. En als de ochtend komt, als de zon weer schijnt, dan kun je weer gaan. Dan ben ik weer oké. Okay. Ik ben even gewoon, ik wil even niet die nacht. Maar je omschrijft het dus wel als spoken door je hoofd. Dus. dus... Er is iets ja, in, in, in, in lichaam, ziel, hart, geest... Die, ja, er wat is daar wat gebeurd. In, in, in de hoofdrolspeler in dit liedje is er wat gebeurd. Dat, dat vind ik altijd fijn als je dat zelf kunt invullen. En die vraagt ook aan die persoon van... God, kun je mij wat betekenis daaraan geven? Kun je me kun je proberen die, die gebroken dromen een beetje te lijmen? En kun je me iets, Geef me een klein beetje uitleg. Waar, waar we straks een paar uur geleden ook over hadden, weet je wel. En gewoon breng me door die nacht heen. Gewoon. En dat kan ook. Dat, ik denk dat mensen dat ook kunnen. Gewoon met z'n tweeën zitten. En dan, ah, dan wordt het weer. Begint het weer te, komt de schemering weer. Van, zo, hebben we gehad. Maarten, we kunnen er heel lang over praten. Ik loop naar mijn gitaar, ben ik bang. Hè? Maar luisteren is volgens mij ook heel goed. Het is voor jou een première. Dus ik begrijp dat de zenuwen door de keel gieren. In de tussentijd... Wanneer jij je even installeert, kan ik aan de luisteraar melden... dat u te gast bent bij Nachtvluchten. Terugblikken en vooruitzien hier op Radio 1 bij Max. En wilt u ons bekijken via de webcam, ga dan even naar onze site. Dat is nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook alle contactmogelijkheden... en de manieren van reageren. Nu, mijn tafel hier zit klaar voor een prachtig nummer. Het is een première. Maarten Peters, take it away. Voor jullie. Trouble all those demons in my head. I need a friend, not a lover, just someone who understands. Hallo. some meaning to it all Will you save me Will you hold me When I start to scream Will you catch me When I fall Nee. Ik durf gewoon bijna niet te beginnen met praten. Ik vind het om te huilen zo mooi. Vond je het mooi? Goed zo. Nou, ben ik blij om. Ja. Ik vond het heel spannend. Want ik zat er gisteren ochtend nog aan te friemelen. Hij was voor jullie. Nee, je hebt heel goed gefriemeld, dat kan oh. ik alleen maar <laughs> zeggen. Het is, het is echt zo waanzinnig intens. Maar ook textueel gezien zo raak. En ik begrijp niet waarom niet half vrouwelijk Nederland... waanzinnig verliefd op je is. Of is dat gewoon wel zo? Nee, joh. <laughs> Niemand weet wie ik ben. Dat nee, is nee, niet ik, waar, ik... Maarten Peters. Hier op Radio 1 Benacht. Ja, van Max. nee, Natuurlijk nee. Ik, Maar Natuurlijk ben, ik ben, ook vrouwen ik, ik en mannen ben, wie jij bent. Ik vind, kijk, ik vind liedjes echt kinderen. Hè. Dus dit was voor mij echt een... Nou ja, een wil ik het niet noemen. Maar nu is het dan... Weet je, ik, ik zie me nog dinsdagnacht dat ik naar mijn studio ging en dan zit ik dat, uh, en dan hoor ik dat. En dan denk ik, en dan die, die, dat met die woorden, dat... ik vind dat zo mooi om te doen. Dat vind ik echt het allerleukste wat er is. Dat, en dan, toen dacht ik, vanmorgen dacht ik, ik ga dat vanavond, of, of uh, ik ga dat vanavond gewoon zingen. Want de, daar gaat het eigenlijk over. Dat, je, dat mensen gewoon, ja, weet je wat, het, het gaat over iemand die, die, die heeft het een beetje moeilijk heeft joh, het me even er doorheen. Daar gaat het over. Maar het is ook degene waar het eventueel aan gericht zou zijn... I need you, dat, dat is ook zo, zo ontzettend intens en gevraagd... dat die ander ook alleen maar zich vereerd kan voelen dat die zo nodig is. Ja. En ik, ik ben dan altijd in de gelukkige omstandigheden. We hebben van de week al de eerste repetitie gehad met Magiet. Want Magiet gaat dit zingen in het theater. Dat was mijn volgende ah. vraag: uit handen geven. Ja, maar het is een zeer vertrouwde hand. Ze zingt het echt bloedstollend mooi. Ik vind Magiet een kei van een wijf, echt waar. Maar dit lied kan ik eigenlijk alleen nog maar van jou horen. Nou, dan kom ik het gewoon Sorry, bij jullie zingen. Ja, <laughs> dat lijkt me een heel goed idee. <laughs> Maarten Peters, zingersongwriter... en mijn tafel hier, hier bij Nachtvluchten... terugblikken en vooruitzien. Nachtvluchten van Max, 14 minuten over 5 op Radio 1. En het nu volgende vind ik wel heel grappig om aan te kondigen. Wij zijn namelijk al een keer eerder vreselijk in de lach geschoten... over uh, volkenkundige Ineke Stroeken. Zij is bij ons te gast geweest... En uh, het was toen nog maar even de vraag of zij het zou redden... gezien de gladheid. Ze was de gast in nachtvluchten, Winterkost. En na afloop lieten we haar de reiskostendeclaratie ondertekenen. En zij zette haar handtekening niet bij het vakje gast... maar bij het vakje directeur. Goed, dat vonden wij een <lacht> hele prachtige Freudiaanse vergissing. En op dit moment uh, is uh, Ineke Stroeke niet in de studio... Dus daar moeten we eigenlijk ook een beetje om lachen. Want ze zouden wel zijn. We gaan er bellen. Is het ze dacht dat het morgen was. Dat meen je. Nou, dat krijg dat dat je met, je met volkenkundigen die, die denken niet in korte tijdspannen. Die denken in hele lange tijdspannen. We gaan er bellen. En ik ga ervan uit dat ze zo meteen inderdaad aan de lijn is. En dat we heel even met haar kunnen terugblikken en vooruitzien. Goedemorgen Ineke Stroeken met Norga van Nachtvluchten... Goedemorgen. ik schaam me diep. Maar vind je het ook een beetje leuk dat wij er relativerend uh, over kunnen zijn... en het ook wel een klein beetje lachwekkend vinden? Ja, en, uh, ja, ja dat, dat vind ik prima. En ik, eerlijk gezegd, ik zit al een tijdje te luisteren... en het is net als ik mijn ogen dicht doe of ik bij jullie ben. Het is uh, dat veertje, en zo, ik heb ook geen licht aan gedaan. Ik denk van, nou dan ben ik ook echt bij jullie... Maar dat is ook heel mooi om te horen. Dus dat de sfeer zo goed op jouw gemoedstoestand en beleving aansluit... dat je toch het gevoel hebt bij ons te zijn. Ja, dat, dat, ja zeker. En ook dat lied, ik vond het prachtig. Het raakte me echt helemaal in mijn hart, ja. En ik vind ook, uh, ja, alleen maar hij mag het zingen. Ja, <laughs> toch? Misschien ja, is dat wel heel ja. wijverig dat ik dat dan zeg. Maar doordat we die première op deze manier hier beleven... kun je bijna niet je ja. voorstellen dat het nog anders kan... Ja, en wij willen natuurlijk ook altijd graag dat mannen ons nodig hebben. Dus het spreekt onszelf ook aan, hè? Dus, uh, ja. Kijk, dat ja, ik vind, ik, het vind ik hartstikke mooi en lief. Ja, nou, ja ik vind wel. het ook een hele mooie analyse. Het is niet alleen maar dat, dat, dat wij als vrouw zijn het mooi vinden dat mannen ons nodig hebben. Ik had het over nodig hebben op zich, maar ik vind deze, deze extra... Uh, analyse vind, vind ik wel heel erg mooi. Even terugkomend op het relativeren. Wij relativeren het feit dat jij je een, een dagje vergist hebt. Hoe goed ben jij zelf in relativeren, Ineke? Oei. Um, nou, ik kan me wel druk maken om dingen. Maar ik kan ook wel dingen weer naast me neerleggen. Dan denk ik van, ja god, het is maar dit, hè. Het zijn maar... Het is, het is maar materieel, of het is, er is niemand dood en niemand ziek. En, eh, dus dat, ik kan toch wel redelijk eh, relativeren. Alleen ja, als ik zelf de schuld ben. En ja, jij zegt wel van ja, je leeft veel in het verleden. Maar ik moet ook heel veel in het verleden leven. Want ik heb het verschrikkelijk druk. En dan maak je van dit soort fouten. En dan ben ik wel boos op mezelf. Oh, dat duurt allemaal eventjes. Dus ja relativeren. Ja, ik kan het wel redelijk, maar soms lukt het, ben ik toch ook wel een tijdje ermee bezig met iets. Het kan ook best lastig zijn. Als we even wat korte tijd vooruit mogen zien, dan adviseer nee. ik je gewoon vanavond... een heerlijk glaasje bubbels in te schenken en te vergeten dat je een dagje vergist hebt. Maar één ding zeggen, want Ineke, je hoeft je echt niet... Te... Margriet zei vanmorgen bij het ontbijt tegen mij... oh, jij moet zaterdag naar nachtvlucht, en toen dacht ik... Ja. Nee, toch? En toen ben ik gaan bellen. En, want voor hetzelfde geld was mij dit ook overkomen, hoor. Dus, ja. uh... Ik heb het gewoon bij zaterdagnacht gezet. Ja. En dat ja. is, uh, het is natuurlijk ja, zaterdagochtend eigenlijk. Hè. Dus uh, ja, heel stom. En gedeelde vergissingen lijken minder groot. Ja. Toch? Dat vind, vind ik echt en, en weet je, ik ben... Ik ben nou toch bij jullie, dus uh, in mijn gevoel zit ik daar gewoon. Hè? Ja, heerlijk. Ja, ja, helemaal goed. Ineke, jij um, had destijds in je vragenlijst aangegeven... Ineke Stroek, ik zal je achternaam er nog één keer bij zeggen... hier op Radio 1 voor de luisteraar die het nog niet weet. Maar volgens mij ben je zo langzamerhand een bekende Nederlander aan het worden... met het werk wat je verricht. Jij... Zet het destijds in je vragenlijst dat je het maatschappelijk belang van je vak een belangrijk gespreksonderwerp vond. Dus het inzicht geven in de culturele bagage die iedereen van huis meekrijgt en eigen maakt. Um, wat kun je even als, als uh, update van je werkzaamheden op dat gebied aan ons melden op dit moment? Nou, dat is om in een stroomversnelling aan. Ja, uh, dat is mooi om te uh, horen. Ja, ja, tegelijkertijd ook best wel ingewikkeld hoor. Want uh, uh, nou, ik ben dus met uh, tradities en rituelen bezig. En de, het inzicht daarin geven. En nou, UNESCO uh, heeft daar een conventie over aangenomen. En dat heb ik de vorige keer denk ik ook wel verteld. Dat is de conventie immaterieel erfgoed. Nou, en nu uh, toch heel op korte termijn gaat uh, de staatssecretaris, dus Nederland... die conventie ratificeren, dus ondertekenen. En dat betekent dat wij daar... Ja, ...handen en voeten aan moeten geven. Dus dat wij moeten kijken van... ...welke tradities en rituelen... ...zijn belangrijk in Nederland... ...welke moeten op de nationale lijst... ...en op de internationale lijst. Dus het is uh, bij ons wel een hele drukke periode... ...waarin ik ook heel veel... ...rapporten moet schrijven, heel veel moet vergaderen en zo. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel mooi... ...omdat je gewoon... Ja, de, de, ...het geeft ook het belang van... van ja, ...wat ik doe natuurlijk aan... Hè, dat, ja, we leven in een land met zoveel verschillende tradities. Ja, en we weten van elkaar al bijna niet meer wat we vieren, wat we belangrijk vinden. We weten ook van onze eigen tradities de, de achtergronden niet meer van. En ja, dat is heel mooi om dat allemaal straks op een mooie website te krijgen, op een mooie nationale en uh, internationale lijst. En uh, Ineke, op welke manier denk jij dat het moeilijk zou kunnen worden om een keuze te maken? We hadden het bijvoorbeeld eerder met psycholoog Saskia en schrijfster Saskia de Bel over relatiewaarden. En ze liet bij mij een, uh, een kaartenspel achter. En zit er zitten vijftig relatiewaarden in. En dan zou ik er daar zeven voor mezelf uit moeten halen die voor mij belangrijk zijn. Nou, Wanneer je het hebt over tradities en gewoontes... Uh, hoe ga je dan de keuze maken welke inderdaad op zo'n nationale lijst terechtkomen en welke wellicht minder zwaarwichtig zijn en daar niet op terecht hoeven te komen? Nou dat is heel makkelijk, want uh, als deskundige mag je daar, niet, ben je daar, uh, mag je daar eigenlijk niet over oordelen. Je vraagt dus gewoon het Nederlandse volk en de mensen die daarmee die daar bezig zijn. Uh, ja, zelf heb ik natuurlijk wel een voorkeur. Uh, ja, ik vind, ja, traditie, Sinterklaas is traditie nummer 1 geworden in 2008 en 9. En dat heb, heb gewoon, iedereen heeft daarop kunnen ja, stemmen. En iedereen heeft daar uh, iets over gezegd. Dus wat mij betreft, mag die op nummer 1 komen. Uh, Koninginne dacht dat is iets, iets van ons allemaal. Dus dat mag op nummer 2 komen. En ik heb zelf een hele grote voorkeur. Uh, en dat zal niet zo makkelijk zijn om dat ja, op nummer drie te krijgen. Maar ik vind Katie Coates wel een uh, feest wat, ja, wat heel belangrijk is ook voor van, dus uit ons koloniaal verleden. Dus het is het afleggen van de ketenen. Het is de pijn ook nog steeds die, die uh, mensen voelen van, wien, van wiens voorouders uh, slaven zijn geweest. Dus ja, als ik het voor het zeggen wordt Sinterklaas, Koninginnedag... en Keesje Co. gaan als eerste op de nationale lijst... maar ook als eerste op de internationale lijst. En uh, ja, maar verder is het gewoon toch... het zijn de mensen die ermee bezig zijn die kunnen zeggen van... wij willen die erkenning als iemand heel erg goed... en wij moeten ze dan helpen om daarmee uh, om die formulieren in te vullen. Om, want ze moeten namelijk dan ook bezig zijn met safeguarding... met uh, ja, het doorgeven van hun traditie aan volgende generaties. En wij zijn eigenlijk alleen maar ondersteunend. Dus jullie zijn eigenlijk niet alleen degene die handen en voeten geven aan dat uh, item. Iemand wil erfgoed, maar jullie zijn de handen en voeten van dit project. Uh, wij zijn project. de handen en voeten, ja. Wij zijn echt heel erg, uh, ja, we helpen die mensen. En dat kunnen... Het kunnen hele kleine groepjes zijn. Niet eens een vereniging of een stichting. Het kan een familie zijn zelf. Een juvenal familie bijvoorbeeld. Die, uh, die die muziek al, al eeuwen doorgeeft. Aan elkaar generaties doorgeeft. Dat kan ook iets heel groots zijn. Hè, Sinterklaas. Maar het zijn ook heel veel hele kleine plaatselijke dingen. Het hoeft ook niet allemaal mooi te zijn. Het mag uh, bijvoorbeeld uh, Apeldoorn. Ja, de, daar zijn de oranjefeesten heel belangrijk. Maar tegelijkertijd ook heel beladen door dat door dat on, ja, door, door ongeluk, uh, ja, ik weet niet of ik het ongeluk mag noemen. We noemen het aanslag, geloof ik. Ja, aanslag, ja. En, uh, dus daar mogen ook minder mooie dingen op staan. En als, als, als dat zo gevoeld wordt ja, dan kunnen wij ze helpen om die erkenning te krijgen. En dat betekent ook, kijk, als je erkend wordt... dat betekent ook dat er respect voor is. En ja, voor Sinterklaas zijn we natuurlijk allemaal wel respect... maar er zijn ook van die hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, wat ik zelf iets heel leuk vind, zijn de leugenbankjes. Dat zijn, van die, uh, ja, dat zijn gewoon banken, die staan op heel veel plekken nog wel... en die staan er al een tijd en er zitten dan oudere mensen op... en die vertellen elkaar, ja, leugenbankjes zijn sterke verhalen natuurlijk... Ja, die, die, je hebt het niet in de gaten en voordat je het weet, dan zijn ze weg. Nou, wij helpen dan om zo'n, uh, als, als nou, dat heeft ook een functie in onze gemeente, wij helpen dan om ze te laten staan. En dan vragen we bijvoorbeeld de burgemeester een briefje en zeggen van nou, luister, je hebt de leugenbank. Zorg dat die, uh, dat die beschermd wordt en zorg dat die niet meer kan wordt. En um, je zegt het is in een stroomversnelling gekomen. Op welke uh, tijdsplanning hebben jullie je op dit moment gericht om dat iemand wil erfgoed uh, zo mooi in die site te kunnen gaan verwerken? Wat, uh, wat is de nou, planning? Ja, wij, wij 1 januari 2012, hè, dan is ook het jaar van het immaterieel erfgoed. En dan proberen wij uh, alvast een flink begin te maken. En dan ja, dat hele jaar, dan, uh, dan, ja, dan moet er heel veel immaterieel erfgoed boven komen drijven. En dat, is, dat wordt echt een, ja voor mij ook echt een heel een topjaar voor uh, iemand erg goed. Wat heerlijk om op die manier te kunnen vooruitkijken. Dus dat zit wel snor. Uh, het is wel een pittige klus. Als ik je dan nog één afsluitende vraag mag stellen, Ineke Stroeken... waar kijk je in het afgelopen jaar met heel veel genoegen en plezier op terug? Nou, ik, vond, ik, ik, ik heb eigenlijk zelf iets wat ik wil vertellen. Want ik, heb, ik was bij jullie en toen kreeg ik zo'n snoepje met een wens. Hè, of met een, iets waar ik over moest nadenken. En dat dus heb ik altijd in mijn portemonnee bewaard. Precies, ja. En voor mij was dat ontdek het leven en geef je er helemaal aan over. En ik heb dat niet tevoorschijn gehaald. En ik, ja, ik heb zelf maar, ja, dat mag je eigenlijk altijd nooit lang van tevoren vertellen. Hè, zo. Maar ik heb zelf een beetje het gevoel, ja... Volgend voor jaar voorbij is dat iemand heel erg goed, een beetje handen en voeten heeft gekregen, dan ga ik ook eens echt uh, het leven voor mezelf kiezen. Hè? Gewoon lekker, uh, ja, niet altijd maar werken en zo. En lekker gewoon luieren. En uh, dus uh, ja, uh, ik vond jullie, uh, bij jullie zijn toen heel erg bijzonder. En uh, nou, bij jullie zijn nu ook weer. En ik... Ik haalde me tevoorschijn en ik dacht van, ja, weet je, het heeft al die tijd gesluimeld. En ik ga er aan werken dat dat in 2013, ja, dat ik een stapje terug ga doen. Ik vind het heel mooi dat het um, uit het geluksdoosje komende spreukje zo'n um, mooie invloed op je heeft gekregen eigenlijk. En wat ik eraan toe wil voegen is, ik denk alleen maar... En dat is volgens mij heel belangrijk om te zeggen, je leeft in het nu. En dat kiezen voor jezelf, dat zou je eigenlijk niet eens moeten uitstellen, mijns inziens. Maarten, ik kijk jou even ja, aan. Ja, ik vind het ook, maar ik hoor ook iemand die echt iets absoluut wil neerzetten. Dus dat vind ik ook wel weer heel erg. Dat is ook voor jezelf kiezen ja, eigenlijk. eigenlijk want... daar ook voor kiezen. Ja, je, ja. Je, je, je probeert ziel en zaligheid ergens in te gooien. En ja. dat doe je ook heel erg vanuit jezelf. Ja. Ja, dat, dat is ook, je hebt de passie en je wil en de ambitie, en ik heb natuurlijk het leukste vak van de wereld, want ik kom overal, <laughs> Bij je ook, van, hoor. allerlei soorten mensen. En tegelijkertijd eh, denk ik ook, ja, het is voor mij ook een soort afsluiting, hè? want dan heb ik het wel neergezet, dan heb ik het, ja, dan heeft het wel handen en voeten gekregen, dan heeft het wel beklijfd. Hè? Kijk, dan is het ook niet, dan is, ja, dan is ook wel duidelijk geworden hoe belangrijk het is om, ...om hiermee bezig te zijn. En dan, ja, dan mogen anderen het van me overnemen. Ik wil niet zeggen dat, dat ik er niet meer mee bezig ben... ...maar niet meer op dit tempo en uh, met deze energie. Ja. Weet je wat wij gaan wat doen de... in 2012, Ineke Stroeken... gaan ja. we contact met je opnemen... om ja. te zien hoe ver je gevorderd bent met iemand ja. wil erfgoed. En wellicht kun je ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ja. En wat we in 2013 gaan doen... want we gaan er vanuit het nachtvluchten dan nog steeds bij... Max ja. zal blijven voortbestaan. Ja. Dan gaan we contact met je opnemen... om te zien hoe het met je gaat in de keuzes voor jezelf. En de rust die je misschien ietsje meer wilt gaan opzoeken tegen die tijd. Rust op een manier van uh, intens leven, maar ietsje minder werken. Ja, afgesproken. Afgesproken. Mag ik je heel erg hartelijk danken, ja. Ineke Stroekhoff, voor deze bijdrage. En ik zou zeggen, ga lekker verder slapen met de radio aan. Want uh, we hebben nog een keur aan leuke gasten. Er is alweer één pittige dame tegenover mij gaan zitten. Maar wat ik heb begrepen uit het draaiboek... is dat we ons eerst eventjes gaan richten op een klein drankje door uh, een medewerker van uh, de helpdesk aan ons gegeven. John Veenvliet, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, een verrassingsitem van Barbara. Dus Ineke, dank je wel en luister lekker verder. Ja, ik luister lekker verder, want Goed. ik ben weer helemaal wakker. Dag Ineke. Tot ziens, Daag. Dag. Dag. Maarten, ik zou zeggen aan jou de eer om dat uh, groene groene flesje, of althans de inhoud is groen. Het flesje is doorzichtig om dat uh, open te maken. Nora en Barbara die kregen van uh, Tonek helpdesk medewerker John Veenvliet een cadeau... toen hij terugkwam van vakantie uit uh, uh, Tsjechië. Hij was op 20 kilometer afstand van Praag. En hij had daar voor ons dus een fles pepermuntlikeur gekocht. En dit gebaar, dat stellen wij natuurlijk uiterst op prijs... En we gaan daarom dat drankje ook tijdens de uitzending even proeven. En we noemen nogmaals de naam van de gullegever, John. Dankjewel, want dit soort attente cadeautjes, die houden ons scherp. Die houdt ons scherp. En het geeft ons trouwens ook enorm veel werkplezier. En op zijn advies, even uitleggen. Het is inderdaad, gifgroen van kleur. Op zijn advies gaan we eerst even nippen en daarna shooten. En Maarten, ik weet dat jij. Niet of nauwelijks drinkt, dus dit, dit onderdeel is vrijwillig. Het volgende ja, onderdeel nee, is maar verplicht. Ik, bedoel, ik geloof ook in geluksdingen, dus dan moet je dit ook doen. Dan ik ik zat wel even te kijken hoe scherp het gaat worden. Ja, lees maar even voor. Of, ja, Dat kan nee. ik niet meer. Oe, <lacht> nee. Heb je een bril nodig of is het Vers, te laat in ja, de nacht? Ja, laat in de nacht. Laten we het daarop houden. Het. Misschien moet je gewoon nog een stukje zingen. <lacht> dan maakt de tijd niet uit, heb ik het idee. Nastrovia. Dat is niet uh, Tsjechisch, maar... Wat zei jij nou hoe we dit moesten doen? Eerst... Eerst nippen, op advies van John, en daarna shooten. Dus ik ga het maar even... Eerst even de gut is inderdaad heel erg minty. Het lijkt wel alsof ik bij de tandarts zit. Hm. Oh. Dit was een nipje. Ja. Jummig, ja. Ik heb al geshoot. Je hebt al geshoot. <lacht> Dan ga ik nu even shooten. Is het aan te raden of beter van niet? Ja, dat is echt te gek. <lacht> Oké, okay, daar gaat-ie. Hm. Nou, ik moet zeggen, dat is best wel lekker. Oh, heel dus geef verfrissend. mij dan ook maar één. Dan gaan we eruitje aan Barbara geven. Het is heel verfrissend, inderdaad. Ik weet niet, als je een fles op hebt en je staat op... denk ik dat je het wel gaat voelen. Dan is het ook fris heel snel naar beneden, denk ik. Ja, ja. Dan, dan ga je namelijk uit je poriën okay. zweten. Renske Tamino zit tegenover ons en haar wordt gevraagd... Of zij eventueel ook een klein uh, slokje wil. Maar Renske gaat zo meteen nog voor ons optreden. Dus die moet, uh, moet helemaal luchtig blijven. blijven. En fris en fruitig. <laughs> maar zo zie je er wel uit. Goed, Barbara die krijgt nu ook een drankje aangereikt. U luistert naar de Nachtvluchten, Terugblikken en Vooruitzien. Hier op Radio 1 bij Max. En mocht u ons via de webcam willen volgen, kijk dan even op nachtvluchten.fm. En twitteren kan ook, en dat ga ik nu voor het eerst zeggen, hashtag nvr1 ofwel hashtag nachtvluchtenradio1. Daar staat dat voor. Hashtag nvr1. Kunt u twitteren. U kunt mailen en al die contactmogelijkheden zijn te zien via nachtvluchten.fm. Wat gaan we nog meer doen? Dit uur, zometeen. Dus Renske Taminio. Maar nu eerst een verrassingsitem van Barbara. In de hoop dat ik hiermee een diep geworteld trauma achter mij kan laten. En de opmerking Nora en Maarten, deelname aan dit item is verplicht. Barbara, take it away. Ja, um, We zijn natuurlijk deze uitzending begonnen met uh, het feit... dat uh, Nora voor mij als verrassing eigenlijk op onze vijfjarige samenwerking... een plaatje heeft geraaid. Dus ik dacht, nou ja, ik moet ook iets leuks voor Nora tijdens deze uitzending verzinnen. Ik dacht, ja, wat kan ik nou doen? Dus um, toen dacht ik, ja... Ja, ik ga even een foto laten zien. Ik doe het eerst even richting de webcam. Dat als er iemand meekijkt, ik laat het ook even aan Renske zien. Ik kijk al dwars door een A4-velletje heen, dus ik, ik weet al wat erop staat. Ik geef hem een aan Maarten. Nora kent de foto. Ja, Wellicht dat jij hem zou willen ontschrijven, Maarten. Ik <laughs> zie Bart, Bart Jawot. Ik, Dat ga je niet menen, dat is Nora. Ja. <laughs> Ja, Nora en Gijs Wanders. Want ja. uh, op 28 januari uh, jongsleden... Althans jongsleden, dat zeg ik verkeerd. Dat zal ondertussen het drankje wel zijn. In 2009 uh, nam de Nora deel aan Tien voor Taal. En Nora, uh, iedereen die met Nora werkt... weet dat Nora de ultieme taalpuritein is. Zij kan zich... Aan het feit dat iemand gelijk verwart met meteen. Om, om maar even een voordeel, uh, voorbeeld te geven. En ja, alle vaste nachtvluchten uh, luisteraars weten. Dat, uh, ja, u hoort altijd mooie uh, gesproken teksten. En uh, die zijn allemaal van Nora's hand. Dus uh, ja, zij houdt heel maar er erg zit van. Er zit een taal. trauma ergens verborgen. Ja, dat, uh, ja. Dit, ja, dit, dit is, het is niet het goed trauma. gegaan. Dat gaat ergens heen. Nou, is niet goed gegaan. Nora heeft uh, uh, in de finale niet gewonnen, oh. dat is een trauma. Ja. ja, ze hebben het uh, net verslagen. Volgens mij was het de hoofdredacteur van de Libelle of de Margriet. Ik, uh, ik heb gewoon die naam ook uit mijn uh, geheugen verdrongen. Want ja, ik, zelfs ik. Ik ben bijna Zeg Nora. die naam meteen op. Ik was er geloof ik niet eens op geabonneerd. Als ik je de waarheid moet zeggen Maar wat. Uh, wat uh, uh, wat heb ik bedacht? Ik kan ook slecht tegen mijn verlies, maar dat, dat, dat, dat hoort er misschien als opmerking even bij. En als het dan vervolgens ook nog een taalspel is... en dan ook nog de Jouw eindredacteur in. van een vrouwenblad... niet om daar een waardeoordeel aan te verbinden, maar... ik vond haar niet de meest vrolijke dame die ik ooit in mijn leven was tegengekomen. Dus ik gunde haar de overwinning niet en ik gun mezelf nooit het verlies... omdat ik nogmaals slecht tegen mijn verlies kan. Dus het is inderdaad wel een trauma. Nou, wat wil het toeval? Op uh, 15 januari van dit jaar... waren uh, Sandra Dirksen en Irene van der Hoeven te gast bij Nachtvluchten. Zij werden destijds geïnterviewd uh, door Frank van Del. En in, dat was in de themamaand Nieuwe Start. Want zij, uh, zij waren eindredacteur en uitvoerend producent bij Tien Taal En uh, werden ontslagen. En over ja, de nieuwe carrière en, en het, het, het hernieuwde elan dat ze toen in zichzelf hebben hervonden, uh, hebben zij het boekje geschreven Ontslag. En uh, daarom waren ze in de uitzending om over dat boek uh, te praten. En natuurlijk over alle andere creatieve uh, ja, producten die ze eigenlijk uh, ontwerpen. Want ze hebben een conceptueel uh, projectbureau opgericht. Het boek heet volgens mij Ontslagen en dan het woord ont tussen haakjes. Precies. En dan hou je slagen over. En zoals ik al zeg, de taalpuritein in ons midden. Maar goed, om Nora dus te helpen om haar team voor taaltrauma te verwerken, hebben de dames van de Sindustrie, want zo heet dat uh, hun conceptbureau, uh, hebben voor, uh, voor, ja, speciaal voor jou en voor Maarten twee zoekte foutzinnen bedacht. Oftewel oh. Joop, take it away! Ja, dat ga je hem met vlakken mee willen. Nee, natuurlijk niet. Dat u niet in deze zin. Wordt nu al zenuwachtig. Omdat het natuurlijk een beetje lastig is, geef ik jullie alvast de tekst en zal ik hem vervolgens voor onze uh -huh. luisteraars voorlezen. Uh -huh. Als jullie lieft. Voor Nora is de zin: door haar verrukkelijke stemgeluid in het holst van de nacht. Kreeg menig luisteraar symptomen van chronisch slaaptekort? Moet ik het al zeggen? Nee, hey, Maarten mag ook nog even. Mag ik even meekijken bij jou? <laughs> <laughs> zes minuten over half zes, nachtvluchten op radio 1 van Max terugblikken en vooruitzien. En we zijn met een heel 10 speciaal 10 item bezig. bezig. Ja. Ik zal ook de zin voor Maarten voorlezen. Dat is de kwieke presentator, keek rijkhalsend uit. Naar het eenjarig jubileum van het veelbeprezen programma Nachtvluchten. Zonder zijn tekst te zien weet ik al wat daar verkeerd aan is. Maar goed, jij mag alleen het antwoord oh. zeggen voor jou. Uh... Sorry, dat denk ik tenminste wel hoor. Nou. Nora, wat denk jij dat de goede oplossing is voor jou? Zoek de, de fout. Ik denk dat het woord symptomen verkeerd is. Want dat moet met een M in plaats van een N. Als ik nu een geluidje van een applaus... Wacht, die... dat kunnen Renskind. ik... Ik zeg, Nora gaat aan kop. Hè? Nu is het de grote vraag. Deed <lacht> Maarten... zijn vraag correct te, te beantwoorden. Ja. Ik ga het expres fout doen. Nee, nee. nee. Oh, jij bent tekstschrijver, dat weet je. Ja, maar... Uh, ja. Oh, ik ga je intuinen, ben ik bang. De kwikke presentator keek rijkhalsend uit... naar het eenjarig. Ik durf bijna niet te zeggen, maar... Is dat één jaar? Uh... Nee. Ja, dan ga ik al. Doe jij het maar kwieken. Hè? Nee, ik heb de tekst niet gezien. Maar volgens mij spreek je niet van een veel beprezen programma, maar een veel geprezen programma. Ik had nog uh, reservezinnen voor het geval... dat jullie er toch niet uit zouden komen. Maar, maar op die mijn er. staat laat Nora winnen. Waarom moet je dit <lacht> nee. ja, goed. Dus Bij Noor, echt. dit was mijn cadeau aan jou. Ik hoop dat je nu deze traumatische ervaring... Ach, mag ik hier volgend zetten. jaar zitten dan mijn traumatische ervaring? Eh. Die mag je ook dit jaar al ventileren. Ja, ja, <laughs> ja. Barbara, Nog heel erg even. bedankt voor het verwerken van dit trauma. En Maarten, heel erg bedankt dat je me hebt laten winnen. Nee, hoor, want jij ik bent weet het... dat je het in nee, één oog gezien gezien dat jij, jij bent hier gewoon heel goed. En ik snap ook niet dat je dat helemaal niet hebt gewonnen. Ik snap het achteraf ook niet. Maar laat me nou, want nu is het <laughs> trauma voorbij. Dus nu ga je het weer oprakelen. Dat is een beetje okay. zonde. Goed, dankjewel Barbara Elbert, co-pilot sinds vijf jaar van het programma Nachtvluchten. En we zijn aan ons twaalfde bestaansjaar begonnen en ons tweede jaar bij Max. En dan nu, Renske Taminio, ze zit tegenover mij. En uh, we hebben nog een beetje die, uh, die smaakpapillen die zijn wakker geworden van dat heerlijke oh. drankje. Hè? <laughs> ah. Maar nu willen wij toch ook wel graag uh, na die tongstreling, uh, de oorstreling... En dat doen we dan eerst met jouw stem, Renske. Want uh, uh, je gaat later pas voor ons zingen. Jazz-zangeres Renske Tamino. Heerlijk dat je er bent. Jij was eerder bij ons te gast in 2010 in Talents Zonder Grenzen. Een paar maanden daarvoor was jij getrouwd. Klopt. Hè, vorig jaar in de ja. zomer. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. En Maarten waarschijnlijk met mij... Want jij bent al langer bevalt. met Margriet. Ja, hoe het bevalt <laughs> het huwelijkse leven en hoe de muziekcarrière ervoor staat? Uh, goed, de muziekcarrière staat er goed voor. En het huwelijk, ja, ik, ik vind het een heel positief iets. Maar uh, ik denk dat het heel erg ligt aan de relatie die je hebt. Er, voor mijn gevoel verandert er niet heel veel. Um, maar het is wel een heel romantisch gebaar om toch met, met elkaar, uh, om elkaar die, dat vertrouwen te geven. Om er uh, om echt voor te gaan en dat uit te spreken. Dus dat, dat heeft ja, dat, dat zou ik niet uh, willen missen. Maar um, ja, ik ben, ik ben heel super gelukkig. We hebben er is een kindje op komst, dus dat kan ik wel ja. vertellen. Nee, ik vind het heel ja. leuk dat je dat van meteen zegt. Dat het was mijn <laughs> volgende vraag geweest. Nee, daarom Wanneer? ik dacht, wel, oh, ik voel hem wel aankomen. Komt daar dan iets langs, uh, ja. wat uit die vruchtbare samenkomst uh, kan voortkomen? Ja, dat gebeurt en dan, voilà. ja, je gaat dan ja. ook. Uh, ja, dus dat ja. is best spannend. En, uh, ben je misselijk? Uh, nee, je... nee, ik voel me prima. Nee. Maar de Zelfs borsten zijn nog snapt... niet groter geworden, of wel? Ik, ik weet het niet. Ik heb niet echt een meetlat ernaast gelegd. Hoe, maar... hoe lang is het nu al? Uh, het is nu bijna vier maanden. Oh, dat is best wel lang. Ja, nou, ja ik heb geen idee. Ik heb geen vergelijk. Dus, uh... Nee, maar ik bedoel, je hebt wel uh, bijvoorbeeld uh, tot drie maanden gewacht... voordat je het ja, kenbaar ja, ja, ja. ging maken. Ja, ja. zeker. Ja, ik, ik denk uh, dat is volgens mij ook verstandig. Buiten natuurlijk de, de mensen om je heen... die sowieso hoe het ook afloopt een uh, je steunen. Maar ik denk... Voor, ja, voor ieder ander is het, uh, denk best goed om die grens aan te houden. Maar uh, ja, dus ik vind het heel spannend, ook met muziek. Ik ga uh, in, uh, uh, eind van het jaar gaan we toeren. En dan waarschijnlijk dus met een dikke buik op het podium. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, achter piano. Maar uh, ja, ik zie in ieder geval... Nu zijn er zoveel voorbeelden van mensen die, uh, en van zangeressen die dat, uh, die dat ook gewoon doen. Dus eigenlijk is het volgens mij een perfecte tijd om... Uh, om dat te kunnen doen als zangeres. En dan heb je het alleen nog maar eventjes over... de fysieke hoedanigheid waarin je bent wanneer je gaat toeren... en je zegt meteen uit praktisch oogpunt de piano. Je zit er waarschijnlijk wat verder vanaf. Maar dan ben ik dus heel benieuwd naar... De, de inhoudelijke manier van combineren zodra dat kindje, dat baby, helemaal geworpen is. Ja, ja, misschien moet ik volgende keer weer een keer terugkomen over een jaar om te vertellen hoe dat gaat. Maar ik, ik denk dat, uh, dat we dat gewoon heel goed moeten plannen. En uh, ja, de, de passie en de ambitie is groot voor de, voor de muziek. Dus ik denk dat ik uh, een manier moet vinden om dat uh, met elkaar te combineren. Maar ik, ik sta daar in ieder geval heel positief tegenover. Ik denk dat het ook iets leuks is. Om, uh, om aan de ene kant je passie te hebben... en aan de andere kant uh, het, het leven samen te, te leven... en een gezin te, te hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Ik, ik, uh, ik, ik laat het, we gaan kijken hoe het zich gaat ontvouwen. Ik vind het wel mooi, de, de, de frankheid waarmee je erin staat. Toch, Martin? Ik, moet, ik kan alleen maar zeggen, Margriet, die, uh, die had, die heeft, wij hebben ook een kind. Ik ben niet haar de biologische vader. Hij is inmiddels al dertig, het is al een keer. Maar... Ah. Margriet heeft uh, boy ook gekregen. En was, stond er vrij snel alleen voor. En was in jouw positie pianist, eh, zangeres. En heeft gewoon haar carrière gedaan. En ja. dat was geen punt. Je moet af en toe wat dingen regelen. Ik was er nog niet met Mariet, maar eh, ik weet dat Mariet zei, ja, er moest wat dingen regelen. En dat gaat, dat gaat vanzelf. Dus... Eh, nou, dat, ziet er, dat, dat ja, klinkt hoor. goed. <laughs> ja. En binnen de gelukkige omstandigheid die Renske Taminio omschrijft. met betrekking tot het huwelijk. gaan we ervan uit. dat jij er niet zo heel erg snel alleen voor zult staan. Zoals Margit het dan in het graal Ik ga helemaal heeft vanuit gedaan. dat dit gaat gebeuren. <laughs> maar je weet het nooit. Je zei de passie voor muziek. Ja. Heb jij je nu inderdaad met je passie. volledig op de muziek gericht? Ook want toen jij hier was. Uh, uh, uh, ja, dat. dat uh, hè, talenten van, van, van velerlei vormen. Uh, heb jij een aantal andere dingen achter je moeten laten? Want je schilderde, je produceerde... Nou, ik ik gebruik uit. alles nog steeds. eigenlijk. Dus Ik, uh, uh, ik heb nu een, een nieuwe plaat, Move Me. Die komt 7 oktober uit. En uh, wat ik leuk vind, is dat ik het nu... En mijn eigen muziek kan uh, maken. En daarnaast uh, uh, ook voor anderen kan schrijven. Dus ik heb met uh, Perquisit net voor uh, een uh, Nederlandse uh, bioscoopfilm, Lotus. Die, uh, die is, wordt bij het Nederlands filmfestival is de première. De aanstaande maandag is dat. En uh, daar hebben we de soundtrack voor geschreven. Dus uh, vijf nummers die in de film uh, uh, voorkomen en die ik zing. En, uh, en dat, is, dat is heel leuk om die dingen met elkaar te, te combineren. Dus dat je helemaal je eigen project hebt waar je je volledig op uh, stort... en waar je uh, echt je eigen uh, identiteit in wil uh, ontwikkelen. En daarnaast uh, samenwerken met een regisseur en een andere muzikant... en kijken hoe je uh, de wensen die zij heeft... kan combineren met, met je eigen muzikaliteit... en daar dan een, uh, uh, ja, een eindresultaat van uh, uit kan maken... Uh, waar iedereen blij mee is. En uh, die hopelijk de, de film... Uh, ja, aan de film bijdraagt, of aan de ervaring van de film bijdraagt. Dus en verrijkt dan de ene manier van werken uh, de andere manier van werken? Dus, dus zou er dan onderling een soort kruisbestuiving uh, kunnen ontstaan... van het werken in opdracht van en de dingen bij elkaar zien uh, te krijgen... en het werken uh, vanuit je eigen creatieve koker ook... Met je eigen resultaat voor ogen. Gaat daar onderling iets in ik denk samenwerken? Dat het, ja, ik, de, ik, denk, ik vind het in ieder geval leuk dat je. Je moet volgens mij altijd wel je eigen identiteit meenemen. in ieder project wat je doet. Uh, maar het is heel leuk om. Uh, zeker voor die film. als je. Uh, je krijgt een soort raamwerk. waarbinnen je een liedje moet schrijven. Sowieso is, is het een bepaalde tijd. En uh, uh, waarbinnen waar het liedje zich moet afspelen. En er zijn allerlei uh, karakters. In, in dit geval, Lotus is een uh, raamvertelling. Dus er waren een hoop acteurs uh, die allemaal... Uh, in de tekst moesten worden behandeld. Dus het is heel leuk om, die, om al die uh, randvoorwaarden eigenlijk te hebben en vanuit daar te schrijven. Terwijl je normaal, als je voor jezelf schrijft, compleet vrij, vrij, ja, vrij ja. bent. Je kan alle kanten op. En uh, ik vind dat dat heel erg helpt, omdat je soms uh, uh, heel erg out of the box gaat denken uh, voor je eigen werk, omdat je met een andere ingang voor zo'n film uh, bezig bent geweest. Dus ik, ja, ik, vind, ik vind het heel leuk. Ik, en ook nog grappig om niet. Uh, om, om meer te kijken of je met elkaar samen de sterke punten van elkaar uh, uh, bij elkaar kan leggen... en daar uh, veel muziek voor kan maken. Terwijl je normaal voor je eigen muziek echt... jij bent de enige persoon die, uh, die bepaalt, zeg maar. Dus ja, ik vind, ik vind het uh, heel grappig, leuk om naast elkaar te doen. En het helpt elkaar wel, voor mijn gevoel. Het is even heel bijzonder, want datgene wat je dus inderdaad helemaal vanuit jezelf hebt gecreëerd. Uh, die CD uh, heb je toen bij ons achtergelaten. En daar luister ik dus heel vaak naar. Hè? Oh ja, wat goed. Ja, wij zitten tegenwoordig op een hele drukke redactie. op een grote kantoortuin. Dat is niet echt altijd even goed aan mij besteed. Even los van de auditieve vervuiling die ik dus <lacht> zelf veroorzaak. Maar uh, dan heb ik uh, heel vaak op de koptelefoon. heb ik uh, nou, Renskitaminio. Ja, dat wat is goed. echt leuk. Ja. Ja. En sommige teksten die blijven dan natuurlijk ook al bijna als een soort mantra blijven. Die, uh, ja, misschien kan je ze wel meezingen. Uh, nou, nee, want zingen is niet echt mijn sterkste kant. Dus laten we vooral niet volgende trauma's naar boven halen. Maar can I break through my own sound? Of, ja, dat is zo'n zin dat ik denk, hé, hey, wat... ja. Wat bijzonder, Ten meer ook omdat je natuurlijk als radiomaker zelf ook veel met stem en geluid bezig bent. Zijn dat van die zinnen die dan ineens als een soort mantra uh, door je heen gaan zuizen? Dus heel mooi, ja. Dankjewel, leuk. Jij kijkt met genoegen uit natuurlijk naar oktober op het moment dat die nieuwe CD uitkomt. Waar kijk je met plezier op terug als we nu zo even het afgelopen jaar in ogen schoon nemen? Nou, met name. De, de ontwikkeling van de nieuwe plaat... die het afgelopen jaar echt uh, heel centraal heeft gestaan. Uh, ik wilde eigenlijk kijken... Dat is, ik weet niet hoe, hoe jij dat vindt, maar als je een nieuw album maakt... en je, het was mijn eerste album, daarvoor was het debuutplaat... en je denkt, ik wil een stap verder, ik wil mm -hmm. iets, iets nieuws maken... en je wil jezelf eruitdagen, en, maar aan de andere kant niet verlogenen... wat je daarvoor hebt gemaakt. Dus ik vond dat een van de grootste uitdagingen van het afgelopen jaar. Kijken of je jezelf nog meer uit je comfortzone soms kan halen... om dingen te proberen die je eerst niet... of, of nog niet durfde, zeg maar. Ik, ik ben een beetje afgestapt van een... een plezierige kant van mezelf waarbij ik altijd dacht iedereen moet het mooi vinden en ik moet iedereen van de band te vriend houden en uh, en dat heeft het afgelopen jaar uh, veel meer ervoor gezorgd dat ik veel meer mijn eigen visie heb ge heb ontwikkeld en uh, en veel meer mijn eigen muziek ben uh, uh, gaan maken en daar verder in ben gaan spitten en uh, dus dat was dat was uh, soort ja een empowering gevoel zeg maar dat je dat je meer uh, uh, ook gaat geloven dat je dat je je verder kan ontwikkelen. Ja, ik, ik weet en dat vrij. Ja, dat is vrij. Ik noem dat altijd. Het is gewoon grote vrijheid. Weet je wel? Dat, dat is het belangrijkste wat je kunt hebben. Als je als een je liedje schrijft. Ja. Ik, als je gewoon op die stoel kunt gaan zitten. wat ik een paar uur geleden zei. Dat je gewoon kan denken. en dan gaat luisteren en, en naar je hoofd. en dan, dan komt het. Ja. ja. Het is gewoon de tijd die je, met je, ja. zel, die je aan jezelf geeft. om iets ja. te creëren. En dat kan vergiftigd worden. wat jij denk ik probeert uit te leggen. dat je denkt. Ja, maar de bassist... die vindt misschien dat wel mooi. Dus laat ik nou dat weet je, stapje. Ja. Dus als je totaal daar niet mee bezig bent... dan kom je totaal tot die kern... Ja. van jezelf. Uh, ja, en zelfs, en zelfs je bent zo... Uh, je bent zo ontwikkeld... Uh, in geluiden... die je herkent. Dus je... je komt zo snel in geluiden die al bestaan. En het is zo leuk om steeds verder te zoeken... om, om ook uh, dus bijvoorbeeld dingen die normaal niet gangbaar zijn... Uh, uit te proberen. Dus uh, ja. wat ik nu in de band aan het doen ben... is uh, bijvoorbeeld een bassist niet de functie van een bassist te geven. Maar er uh, dus is bijvoorbeeld een nummer met harmonium... en dan laat ik de bassist... Uh, het harmonium, de harmoniumpartij spelen, wat dus eigenlijk een beetje weggaat van waar de functie van de bas normaal voor is. En gewoon om te kijken wat het experiment is. Ook de band een beetje. Wa wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, op een gegeven moment dacht ik van. ik ga muziek schrijven zonder instrument. Dus ik ben gewoon gaan zitten en ik ging gewoon lu echt luisteren in mijn kop. Van, Want als je achter een instrument gaat zitten, weet jij ook, pak je toch dus dat mooie te grepen, akkoord. Ja pak je dat. En dan begin je toch van daaruit te improviseren. En, en dan komt het nieuwe liedje. Maar als je echt zonder instrument begint met componeren begint, en dan denkt... ik heb die melodie en je hoort... kijk, je bent hartstikke muzikaal, dan hoor je die structuur er ook achter. En dan pas ga je zoeken wat dat is. Ja, dan kom je ook vaak tot helemaal te gekke dingen. Ja. Ik, maar, ik denk ook wel dat de vrijheid die jullie omschrijven, uh, en dan nu even in, in het gevoel van hoe componeer en schrijf je, en... en, en boetsier je eigenlijk een nummer. Ja. Ik denk dat die vrijheid in zijn algemeenheid wel... in het hele leven iets is wat je zou moeten ervaren... om tot een kern te komen van jezelf. Ja, zeker. Ja, ik, ik weet dat ook verhalen uit de biografie van Einstein... dat, uh, dat juist de, de meest slimme dingen die hij bedacht kwamen... in een moment van stilte, zeg maar. Dus juist niet denken. En ik heb dat heel vaak het idee bij, bij liedjes schrijven of componeren... dat je een soort van leegte moet hebben eerst om tot iets nieuws te komen of om iets te creëren. Niet te veel nadenken eigenlijk. En dat is, is dat, nou, dat zul jij misschien ook beamen... dat is in onze tijd heel moeilijk. Ik uh, bedoel, ik was in... Maginti zei straks, we waren in Wenen vakantie... zijn we ook in dat huis van Mozart geweest. Toen liep ik daar, toen dacht ik... deze man liep hier en die ging dan... Morgens, uh, schreef hij veel. Maar wij horen overal muziek. Hij hoorde dat niet. Daar ja. was het gewoon stil, snap je? Ja. Wij, oh, dat is best wel moeilijk voor mensen die muziek schrijven... Om stilte te krijgen. Want je hoort, ga naar de winkel, hoort muziek. Loop over de straat, daar komt een auto voorbij. Bum, bum. Daar staat een raam over. Lala. Snap je? Het, ja. het is hartstikke moeilijk. Dan word ik zo langzamerhand wel heel erg benieuwd... Ja. naar hoe dan inderdaad vanuit die moeilijkheidsgraad... en toch de vrijheid die Renske Taminio in zichzelf ervaart... hoe dat dan in de praktijk... Uh, gebracht wordt. Want jij gaat voor ons spelen. Je gaat eerst even soundchecken. Wat ga je voor ons spelen? Een klein liedje. Het heet Love. Nou, misschien wat toepasselijk op een dag. Dat is maar. altijd mooi. En er staan hier witte en rode rozen. Dus, eh... Ik heb alle vertrouwen. haar, nou, want zij is een Nijmeegs meisje. Oh, en ik okay. ben een Nijmeegs jongetje. Dat Dit komt. is gewoon een, een soort positief vooroordeel. Ja, ah. tuurlijk. Het is ook ja, fijn? Hopelijk het wakker maken. Ja, allen. Dat, daar zijn we gewoon heel benieuwd. Ja, maar ik denk van wel. Ga je even soundchecken? Ja. Dan gaan Maarten en ik nog even in de grabbelton kijken. Denk je niet? Waar is die? Hij staat Ach. achter jouw gitaar. Ik pak hem al even. En dat is hier bij Nachtvluchten op Radio 1 met terugblikken en vooruitzien. Is dat dus een gabbelton met uh, een aantal reacties van voormalig gasten? Oh, jij mag hem ook wel maar lezen, Maarten. Nee, jij bent. Ja? ja? Oké. Okay. En in de tussentijd gaat Renske Taminio even soundchecken. Het is zeven minuten voor zes. op De radio tijd vliegt 1. wel, hè? De tijd vliegt inderdaad. Wilt u meeleven met onze terugblik- en vooruitzie-uitzending... dan kan dat via nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden... Twitteradres NVR1 staat voor Nachtvlucht en Radio 1. Rigo en Corrie Severs. Rigo is de wegenwachter waar wij het over hadden. Ik had Nora verteld over het verkeerd tanken... en dat ik dan tijdens het wachten bij het leeghalen van de tank... een sociaal praatje heb met de pechklant. Mijn eerste pechklant, s morgens na de uitzending... had dus verkeerd getankt. Hij vertelde dat hij net een wegenwacht had gehoord op de radio... die ook iets zei over een sociaal praatje. Hilariteit natuurlijk toen ik tegen hem zei... dat hij met die bewuste wegenwacht nu oog in oog stond. Toen ik vervolgens op het wegenwachtstation verscheen... liet te veel collega's weten dat ze mij gehoord hadden in hun auto. Zij vroegen zich ook af of er alcohol in de shake zat. Oh. Daar heb ik ze maar mee in het ongewisse gelaten. Veel bekend de hebben later op radio gemist nog geluisterd... omdat zij de uitzending toch te vroeg vonden op de zaterdagmorgen. Veel verzoeken gekregen voor de Rigo Shake. En de gezegde van mij, ook in de uitzending, ik laat me verrassen. Ik zal waarschijnlijk op één oor liggen, maar ik wens jullie veel succes... met de grabbelton op 24 september. Hartelijke groet, Rigo Severs. En Rigo was de gast bij ons op één van de twee zwarte zaterdagen... 30 juli 2011. Dank je wel, Rigo. Een heel mooi verhaal. En het kan toch wederom geen toeval zijn. Ik draai mij even om. Het is vijf minuten voor zes. Het wordt een klein liedje, zei Renske. Maar groots in kwaliteit ga ik dan maar vanuit. En dan zeg ik weer: Renske, ben je klaar? Ik denk het wel. Ik hoorde even nog niks in mijn koptelefoon. Ik ga gewoon. Ik doe even één schelp af. Dat komt goed. Take it away: And there she was as sudden as light. She was a world, the day. Just out of thin air, like that, she will appear. She is the world, the night and the day. Despite all your hopes, despite all your fears, she'll drink you in her wicked way to say. Dat is love ik durf dan niet meteen iets te gaan zeggen jij wel Maarten, goed van je. Ja, ik vind het gewoon prachtig, dus ik kan niet wachten tot om dat te zeggen dan. Ja, dat snap ik ook. Ja, ik vind ik het geweldig. Ja. Ja. ja, super. Ongelooflijk, Renske Tamino. love. En dan um, gaan we nog even terugkomen op de CD die binnenkort dus uitkomt. Eerste nieuwe single dus, I Rely On Me. En dat is uh, voor de film Lotus. Ja, dat is, dat is van de EP van, uh, van Perquisite. Perquisit. Dus dat is niet mijn eigen cd. En maar een nieuw soloalbum, solo dat komt ook uit. En dat 7 is oktober. Geduld... Move, Save me. Me. Move Me. Ja. 7 oktober. Dus daarvoor moeten we gewoon allemaal naar de winkel rollen. Zeker. En we gaan ook een, een grote tour doen. Uh, in, uh, die begint in november en in, in december. Dus we komen echt op de grote plekken op, uh, in 013. En in, uh, in, uh, we spelen Parizeau en in uh, Tivoli in Utrecht. Dus ik, uh, ja, je kunt allemaal naar mij mijn site www.rensketaminio.com en daar staan uh, alle data met een bolle buik op tournee en dat ja, begint in november. ja in Renske vocals. ja mag jij meedoen met de bekkenvalkals nee die, hebt bij ja. oh, die heb je zelf bezig oh die oh ja die al <laughs> mee nee het is wel gek zijn. maar Renske Taminio, dat moet je misschien even spellen want ik vind Taminio ja, geen makkelijke laatste, naam dat klopt kun je ja. niet een andere site verzinnen nou van ja. adres het is, ja, ik denk als, op een gegeven moment als je het weet, dan onthoud je het wel. Maar het is TAM um, van Marie, I van Isaac, M van Nico, I van Isaac, A van Anton, U van Utrecht. Taminio. Zie je hoe moeilijk dat is? Kijk, Volgens mij heb ik het hier verkeerd in mijn draaiboek staan. Ja? Ja, ik denk het wel. Goed. <laughs> we zijn alweer aan het einde gekomen hè? van het vierde uur van nachtvluchten met terugblikken en vooruitzien. Zometeen het laatste uur tussen zes en zeven. Wat gaan we daar doen bij nachtvluchten van Max op Radio 1. Hele andere hoofdrolspelers komen er dan weer ten tonele. Te weten Jan Slachter, indien wij hem kunnen bereiken. We gaan nu namelijk voor het tweede jaar uh, vliegen onder de vleugels van Max. Radiofreak kan ik hem wel noemen. En huistechneut bij nachtvluchten Peter Kroon. Media Goeroe, mag ik dat zeggen, Han Pekel. En adviseur leefbaarheid Melouki Kadat. Het is een heel mooi tableau de la troupe. Inmiddels verschijnen hier slingers in de presentatiecel. En natuurlijk nog steeds in het kleurrijke gezelschap van tafelheer Maarten Peters. En Joop Scholten, onze techneut hier van dienst, die zit er nog steeds fris en fruitig bij. En we hopen dat u er ook nog bent na het korte journaal. Tot zo.